Nieuws van 6 uur. Femke Wolthuis met het NOS-journaal. De pijn zal nog lang blijven. Iedere Nederlander kende indirect of direct iemand in het vliegtuig... dat werd neergehaald boven Oost-Oekraïne. Dat zei premier Rutte in een toespraak in de Algemene Vergadering... van de Verenigde Naties. Hij herhaalde dat Nederland niet zal rusten... voordat de verantwoordelijken voor de ramp met de vlucht MH17 zijn berecht. De hoofdcommissaris van politie van Ferguson heeft in een videoboodschap zijn excuses aangeboden aan de familie van de doodgeschoten Michael Brown. Ook zei hij dat hij de volledige verantwoordelijkheid neemt voor de eventuele fouten die gemaakt zijn. De dood van de ongewapende zwarte Brown leidde in augustus tot ernstige rellen in de voorstad van St. Louis. Burgemeester Van Zanen van Utrecht en de Utrechtse gemeenteraad zijn boos over de uitzetting van een Somalische man. De uitgeprocedeerde Somaliër werd woensdagochtend door de vreemdelingenpolitie uit het asielzoekerscentrum gehaald... na een zogenoemde aanwijzing van staatssecretaris Teve. Dat gebeurde buiten medeweten van de burgemeester omdat de gemeente niet wilde meewerken aan de uitzetting. Van Zanen gaat de zaak met andere burgemeesters bespreken. Op metrostations en in de straten van New York wordt extra gepatrouilleerd door agenten naar bericht dat islamitische staat aanslagen beraamt op de metro in de miljoenenstad. Volgens de New Yorkse burgemeester de Blasio is er geen sprake van een specifieke gerichte dreiging. De Iraakse premier Abadi waarschuwde eerder dat gearresteerde IS-strijders plannen zouden hebben opgebicht voor aanslagen op de metro van New York en ook van Parijs. Pensioenfondsen vinden de aangekondigde pensioenwetgeving van staatssecretaris Kleinsmaat te streng. Uit een doorrekening van de plannen zou blijken dat de nieuwe regels ook voor jongeren ongunstig zijn. De fondsen zijn het niet eens met het moment waarop de pensioenuitkeringen weer aangepast mogen worden aan de stijgende prijzen. Het weer eerst de zon. Vanuit het oosten en het zuidoosten, maar vanuit het westen raakt het bewolkt en dan kan er wat regen of motregen vallen. En het wordt 17 tot 19 graden. In het weekend geregeld zon en iets warmer. Dit was het CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ach, ik ben zo blij dat je hier bent. Ik ben zo blij dat je hier bent. Ik ben que blij dat je hier bent. Ik ben zo blij te je hier mi Ik ben zo blij que je hier bent. Ik ben zo blij dat je hier bent. Ik ben zo blij dat je hier bent. Ik ben zo blij dat je hier bent. Ik ben zo blij de mis hijos y los hijos de tus hijos. a Dios le pido niet mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi Ik a Dios le pido niet mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo a Weet Dus ik weet dat ik niet Maar ik weet dat ik perso dietro a lui che promette poi non cambia mai strani amori. ik weet guai, ma in realtà siamo Maar e lo aspetti ad un telefono, litigando che sia libero.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 Take a load up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 a man and wife Si ce soir, j'ai pas envie de fermer la gueule. Si soit, j'ai envie de me casser la voix, casser la foi, casser la foi, casser la foi, casser la foi. Sur je peux plus voir la vie des autres, même en peinture, je suis pas là pour les sourires d'après. Par des gens les gens qu'on déteste, les renters vous manquez, et le temps qui se perd entre des jeux dus et des vieux qui espèrent. Et ces flashs qui aveuglent à la télé chaque jour, et les salons qui beuglent la couleur de l'amour, et les journaux qui traînent comme je traîne mon ennui. Jammer, de jour en qu'on coule dans son lit, en de slierten, we onthouden, we onthouden, we onthouden, we onthouden, we onthouden, we onthouden, we onthouden, je suis we Ik heb geen zin om in te gaan. Als dit zo is, heb ik zie zin om naar binnen te zo ik zie zin om mijn deur te zo ik you.